4 uur René van brakel met het NOS journaal. Het aantal mensen in Japan dat is blootgesteld aan radioactieve straling loopt mogelijk op tot 160. Uit tests blijkt dat 15 mensen zo goed als zeker besmet zijn geraakt. Dat meldt het Japanse bureau voor nucleaire veiligheid. De straling ontsnapte gistermiddag na een explosie in een van de zes reactoren in de kerncentrale Fukushima. Sinds de aardbeving zijn er problemen met de koelsystemen van twee reactoren. Uit metingen blijkt dat de straling opnieuw boven de norm is uitgekomen. Dat komt doordat er stoom uit een tweede reactor wordt vrijgelaten om de druk omlaag te krijgen. Die zou geen bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Een straal van 20 kilometer rondom de kerncentrale is ontruimd. Het ongeluk met een touringcar in New York heeft een veertiende leven geëist. Het ongeluk gebeurde gisteren op een snelweg. De bus sloeg om, kwam op zijn zijkant en raakte met hoge snelheid de pilaar van een verkeersbord. Daardoor scheurde het dak over vrijwel de hele lengte los. Twintig passagiers liggen in het ziekenhuis, acht van hen zijn er ernstig aan toe. De buschauffeur overleefde het ongeluk. Hij zegt dat hij probeerde een wagen te ontwijken waarna het misging. Volgens getuigen reed de bus veel te hard. De politie in New York probeert de oorzaak van het ongeluk te achterhalen.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 Het is bijna drie minuten over vier. Dit is 4-7. Paris Hilton is er helemaal klaar voor om samen met haar vriend Cy Waits een gezinnetje te gaan stichten. Ze noemt hem het beste vriendje dat ze ooit heeft gehad. Volgende week weer niet. Aya Robben was gisteren lekker op dreef. Hij scoorde met Bayern München tegen HSV. Gisteren drie keer. Hij zorgde voor een assist daarnaast en... Toen won de Club van Vergaal met 6-0. En er staan lange rijen in de 236 winkels in Amerika die de iPad 2 zijn gaan verkopen. In de VS lijkt de belangstelling van kopers van de iPad 1 van vorig jaar te overtreffen. Dit is 4-7 en als het belangrijk nieuws is uit Japan, dan hoor je dat natuurlijk hier. En uh, uh, ondertussen gaan wij het ook hebben over de lente zometeen. Hey, you, ik zou uh, mijn Blackberry meenemen. Als er een overstroming in Nederland zou zijn, dan zou ik het liefst mijn moeder meenemen. Uh, nou, voldoende voedsel en uh, ja, ja, overlevingsmiddelen. Voor oh, mijn kinderen. Zijn Geld. Zelf. <laughs> leren, sowieso. Uh, eten. Even kijken, mijn moeder. <laughs> ik zit even te kijken op, uh, op een speciale site. Dat is wel leuk. Dat heb ik heb gekregen ooit van Erbe Wennemars. Die, uh, die, had dus een, uh, die zei: Luc dat is een leuk site. Dat is, uh, een speciale website van het KNMI, alleen voor de overheid. En hij had daar wachtwoorden van, dus heeft me die wachtwoorden gegeven. Really? Maar dat heb je dus nu ook Ja, en kijk, dan heb ik dus extra, en dan kan ik dus precies zien zo waar, wat voor weer het ook is. kan ik eens even kijken? Even kijken hoor. Dan moet ik waarom even is dat alleen met een wachtwoord? Waarom is dat niet voor de public? Ja. Omdat, eh, uh, ja. weet ik veel, en zo. Oké. Okay. <laughs> weet ja, ik dus dat niet precies. Dat is goed hoor. Goed ja. antwoord. Ja, nee, weet ik eigenlijk niet precies waarom dat is. Actuele waarnemingen. Kijk, en dan kan ik bijvoorbeeld zien dat hier in Hoogveen dat uh, het 8,6 graden is nu. Op dit moment eh, 10 graden in Rotterdam is 16 hoven. In Gils 9,4. Wijk aan Zee 9,9 graden. Uh, Heino is 9,6. Dus het is hartstikke lekker weer buiten. Wat goed zeg. Eindelijk, de wind heeft ook zo lang geduurd. Ja, het is, ik, vond echt, ik ben blij dat het... Gisteren was het echt voor mijn gevoel... was het echt lente. Gewoon echt lente-lente. Ja, ja, ja. Wat heb jij gedaan gisteren? Dat wil ik uh, eigenlijk van iedereen weten. 0800 1121 0800 1121. Wat heb je gedaan op de eerste lentedag? En jij mag aftrappen. Ik mag aftrappen. Nou, ik, uh, um, ik heb een beetje een bizarre week. Want wij hebben een sterfgeval in de familie. Mijn opa is overleden. Oh. Dus wat dat betreft voelde ik me heel winter. Ja. En toen kwam in één keer die zon. En toen dacht ik, oké, okay, nou ja, het is, het, het is echt zo. Het is lente. En toen dacht ik... Um, ik moet toch de vreugde weer een beetje terugbrengen. Ik ga naar uh, een verjaardagsfeestje van, uh, van het zoontje van een van mijn beste vriendinnen. En ik begin al een soort te lachen. Mm -hmm. Want ik ging daar heel mokkig naartoe. Nog best wel met zo'n donkere wolk boven mijn hoofd. En ik belde aan en uh, haar zoontje werd vier. En zij zijn Cubaans. En... Ik weet niet of je ooit op een, op een Cubaans familiefeestje bent geweest. Niet zo vaak. Nog niet zo vaak. Nee. Maar, maar ik kwam daar binnen. Ik hoorde al door de intercom toen ik aanbelde van... volgens mij is het daar wel heel gezellig. Ja. Maar ik kwam daar binnen en ik werd zo opgeslokt... door tachtig door, door, uh, door kinderen sowieso ja. in, een, in een huis van... Nou, 100 vierkante meter. 80 hysterische <laughs> kinderen. De 80 bijbehorende hysterisch vrolijke ouders. Overal muziek, jam sessie, want het zijn heel veel muzikanten. deurtjes waren er. open. Nou, volgens mij. Ah, als er 80 ja, kinderen ja, binnen ja, zijn, zijn alle ja. deurtjes open. Ja, ja, alle deurtjes open. En, en alleen maar goed eten en Cubaanse rum. En toen, toen dacht ik, ja, de lente, schuinstreepje, streepje, begin van de zomer is echt begonnen. Ja. En dat kwam echt daardoor. Ja, dat, nou, dat, kijk, en dan vrolijk je meteen ook een beetje op, natuurlijk. Ja, ja, ja. meteen. Ik, denkt, ik nou, kon wacht echt wacht. niet mokken, want elke keer als ik probeerde te mokken. dan kwam er een, een kind uh, en die, die smeet dan of uh, iets van voedsel in mijn haar. Of, uh, ja. of die kwam een kusje geven. Ja, leuk. <lacht> <lacht> of die krijste iets in een taal die dan babytaal heette. Klinkt voor mij niet helemaal ascelet, eerlijk gezegd. <lacht> nee, nee. Ik vond het heel letterlijk hoor. Ja, ja, nou, ja, ja. gelukkig maar. Ik, ik, heb, ik ben gisteren naar mijn ouders geweest en die wonen in Twente. Dus ik, ik kon, uh, net als in het liedje Lente in Twente, naar mijn ouders rijden. En, uh, uh, en dan kun je ook eindelijk kun je dan weer buiten zitten, ook eventjes. Hè. Dat lekker, je hè? Wel, wel natuurlijk met, met mijn jaren tachtig bodywarmen aan. <laughs> maar, maar, uh, maar wel gewoon echt buiten buiten. Dus dat je gewoon, gewoon lekker echt in de zon en dan buiten zit en een kopje koffie erbij en zo. En dan zeggen tegen elkaar. Dat het lekker is, hè? Maar wel een beetje fris nog, maar wel lekker, hè? Ja, ja. Zo dankbaar ook, hè? Alles ja. zo dankbaar. Hè? Ja. Ja. Ja. ja, ik was echt een mooie dag. Ik ga ze zo meteen meer over vertellen. Als ik naar mijn ouders rijd jaar in mijn bol Na zo'n maand of zes Na zo'n maand of zes Ik voel me dan altijd zo blij Ik moet weer aan de rol Op een oud adres Op zo'n oud adres Zie ik weer mijn Wat ik mis, lente in Twente, lente in Twente. Als ik weer zo'n tugger zie, vol met vier en z'n Zonder heid, konijntjes in de wijk, in april en mei. Weet je wat ik zeggen wil? Je weet niet wat je mist, als je nooit in Tente bent geweest. In Wente, Lente in Wente Leven is zo slecht nog niet Lente Toen ik bij de lokale radio zat, Mark. Toen eh, eh, draaide ik altijd op de allereerste lente dacht, dit liedje. Nee, echt? Ja, eh, altijd, ja. <laughs> lente in tent. Ik dacht, nou ja, kan ik nu, nu zit ik dan nu voor het eerst dan met het eigen programma op de landelijke radio. Dan ja. kan ik dit goed ook doen. En hoeveel positieve re reacties kreeg je dan? <laughs> ja, toen heel veel, want dat was in Twente. Dus oh, dat, okay, <laughs> dat ja. dacht iedereen... Is, maar iedereen maar, En dat slaat er eigenlijk nergens op, want iedereen is al in Twente. Dus een beetje radertje, dan zeg als ik naar mijn ouders ga voor je in mijn bol. Want dan, dan, dan, dan is iedereen toch al in Twente. Ja. Maar goed. Wel een leuk liedje. Ik ben dus met lente in mijn bol naar Twente naar gereden uh, gisteren. Um, en, en wat heb jij gedaan, Mark? Ik heb um, een verjaardag van mijn oma gehad. Die wordt aanstaande maandag 87. Dus uh, daar heb ik een verjaardag van gehad. Ja. En ik had eigenlijk hele wilde plannen. Oh. Want ik wilde... Uh, ik, ik vind mijn Mike heel leuk. Ja. Um, maar ik er daar niet van gekomen, omdat ik ook heel veel moest werken. Oh. Dus dat is heel jammer. Dat een ja. stomme lentedag eigenlijk. Ja, ook. een hele stomme lentedag. Ja. Ja, het heel, heel je vibe van de, de, de uitzending heel erg. Ja, ja. ik dacht van ja. je komt een mooi verhaal, gezellig, vrolijk ja. lente. En zo. Ja, nee, heel, maar ik ben heel blij. J -j -j Jij weet, ja. uh, luister over Radio 1 misschien niet, maar nee. ik ben echt anti-winter. Ja, ja. Ik ben drie maanden depressief geweest ja, vanaf een, zo, november. Ik heb een petitie tegen de winter gehouden. Oh, vroeger? heerlijk, maar ben ik blij dat het nu weer beter wordt. Wat gaat. Heb je? Want ik heb de, uh, als, je, als het sneeuwde ook, dan kwam jij binnen met een bakken joh. Echt, dan dacht jezus, man. Doe eens even normaal. Het nou, is sneeuw. Weet, en ik weet ook niet uh, oprecht niet wanneer het gekomen is. Maar ik heb gewoon echt een, een hekel aan de winter. Ik vind de uh, winter echt verschrikkelijk. Maar je vindt het ook niet leuk als het dan gesneeuwd heeft... en dan lekker te gaan sleeën of zo? Uh, nee, <lacht> ja, te gaan sleeën, ja. Ja, ja. ja, gezellig. Of met je moonboots samen met Mariah Carey door de sneeuw heen te lopen. Nee, nee, nee. Ik heb niks met uh, de maand december. Hmm. Dat mag voor mij echt gewoon... Uh, huh als we 11 maanden van een jaar kunnen maken, echt ideaal. Goh, ja, ik, ik, vind, ik, vind, ik vind de winter altijd wel mooi, hoor. Maar ik vind de lente wel echt een van de mooiere seizoenen. Maak je dan ook plannen, zeg maar, voor de lente? Dat je, uh, dat je denkt van, nou, als het straks, als het straks lente is, dan... Maak ik een afspraak bij de apotheek voor mijn <laughs> dat, dat benen eigenlijk. Wat is niks is dat? Ja. Dus jouw lievelingsseizoen, of in ieder geval het seizoen waar je het minste hekel aan <laughs> hebt? Nee, dit is wel mijn lievelingsseizoen. Maar ja, dat, alleen uh... daar kun je gewoon <laughs> eigen legjes voor. Ja, ik heb goede medicijnen, dat scheelt erin. <laughs> nou, dat lijkt me ook vervelend, hooikoorts. Ik heb daar gelukkig geen last van. Maar wat, hoe werkt dat dan hooikoorts? Nou, ik uh, krijg, uh, vooral bij, bij uh, uh, ja, bepaalde seizoenen, bij mij is het wat later in het seizoen. Je hebt dus uh, mensen die het echt uh, nu al hebben. Ja. Ja. En uh, ik heb meestal rond uh, mei, juni, juli. Dan, okay. dan begint het bij mij een beetje. En dan, uh, vooral mijn ogen, die, ik krijg een ontzettende jeuk aan mijn ogen. En dat, daar helpt een medicijn tegen. Maar dat is vooral met, met, met gras. Dus als er gras gemaaid is, dan... Uh... En dan, wat voel je dan? Want dan ook... Ja, gewoon enorme jeuk en prikken. Maar, en weet je dan hoe dat komt? Is dat dan, ben je dan allergisch voor bepaalde pollen of... Ja, nou, ik weet wel, vroeger was ik uh, ook allergisch voor, die, voor de kerstboom. Ja. Voor, voor een echte kerstboom. Toen je was in de wind was je eigenlijk <laughs> ook allergisch voor? Ja, maar da daar, uh, daar heb ik nu geen last meer van. Want het, uh, het is bij mij wel minder geworden. Ja. Maar uh, ja, hoe het echt verder komt, geen idee. Hmm. 0801121 121 we hebben het over, over, de, over de lente... en ook misschien een beetje over plannen voor, voor de lente... voor de komende maanden, omdat het zo mooi weer is. Daarom hebben we het erover. Hey, maar heb jij plannen, Mark, wat je gaat doen de komende maanden? Uh, ja, ik, ik heb plannen. Ja. Ik, ik ben lijkt me zo depressief iemand. Ja. Ik, ik, ik moet mijn diploma gaan halen. <laughs> Lekker. <laughs> ook diploma. Mijn HBO-diploma, journalistiek. Ah, okay. ja. die, die wil ik heel graag binnenhalen. Nee, verder ben ik gewoon heel blij dat het lente is. Ik ga heel veel uh, mountainbike en ik ga heel veel op het terrasje zitten. Dat vind ik gewoon echt... Ja, nou. En ik ga op vakantie. Oh, waar naartoe? Ik ga mijn zusje opzoeken. Die studeert een half jaar in Spanje. Dus die. Espanje Dat is het enige woord wat ik kan in het Spaans zeggen. En pa' Dat lukt ook paella Zullen we ik ga Ik ga even verliekende binnenroepen. Lieke, kom, kom. Kom eens. Kom eens. Lieke is regisseur van dit programma in Rode Draad, feitelijk. Ja, gaan we zitten, hoor. hoor. Ja. Jij had ook een verhaal, Lieke. Wat. Oh, de technicus is niet op. Hallo! Mag er een microfoon oh. nou, ga ik hier wel. Zo. Nee, jij toch, oh, ja. nu heb ik er twee. Goedemorgen, Lieke. Goedemorgen. Uh, jij, had, jij had ook iets gedaan, hè? Ja. Wat heb je... Wat, echt, ja, het raar verhaal. Met een boot na. Ja, maar dat is, dat is heel stom. Het is echt gewoon al iets wat ik heel lang op mijn verlanglijstje heb staan. ja en dan denk je nu van dan komt zo heel spannend <laughs> ja dat zal wat zijn maar je hebt uh, achter Amsterdam Dam Centraal je veerpontjes die gaan gewoon naar Amsterdam Noord maar je hebt ook nog een pont die gaat helemaal naar Ijmuiden dus helemaal over het Noordzeekanaal. <laughs> en dat. dat wilde je IJmuiden. <laughs> Potverdomme, zeg. Ja, maar dat is toch gaaf dat het kan? Ja. En dan kom je dus langs al die havens. En we kwamen allemaal vrachtschepen tegen onderweg. En, uh, dus dat heb ik gedaan. God. Met de veerpot naar IJmuiden. Hmm. 65 km per uur gaat hij. Keetje. Ja, echt wel hard? Ja. vind ik best, best. Hij heet ook de Fast Flying Ferry. <laughs> Goed. Ik wil zo meteen jouw lenteplannen even horen, Lieke. Kijk wat je gaat doen. 0800-1121. Wat ga je doen deze.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 De rest. Ik al vandaag alles buiten, pak normaal de boel verpest. Lange leven, dat ik het leven zo mooi glazen zag. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Nee, nee, nee, er is geen man overboord. Ben vandaag zelfs bestaand. ook zo'n prachtig mooie dag? Ik vind het een geweldige dag. Ja, van hè? Is het is toch lekker ja. weer buiten, of niet? Ja, zeker. Ja? Ben je ik al buiten geweest vandaag dan? Ik ben vandaag de hele dag buiten geweest. Ja? ja, ja, ja. Wat heb je gedaan vandaag? Nou, ik heb uh, met mijn vriendje lekker een terrasje gepakt. Het oh. dat, was dat nog best wel frisjes, hoor, op het terrasje. Want we ja. staat uh, langs de grachten van Utrecht. Ja. Dus het was uh, best frisjes. Maar gewoon, die, die zon doet je al zo goed. Ja, hè? Maar, en het kon ook weer natuurlijk, hè, op het terras zitten. Ja. Was het ja. druk? Het was nog redelijk druk, ja. Mensen ja. zaten wel met hun sjaal een beetje uh, om, ja. maar uh, het was best wel druk. Huh. En had je dan ook het idee dat er een soort ander sfeertje over de stad hing, dat, dat, dat, dat, dat mensen ook het gevoel hadden dat de winter nu eindelijk weg was? Ja, mensen zijn veel vrolijker en groeit ook weer gewoon. En, uh, echt een heel een leuk sfeertje. Het voelt, voelt een beetje alsof er zo een, een soort deurtje is opengegaan waar een allerlei vriendelijkheid doorheen is gewaaid. Ja klopt. Klop. Dat inderdaad. heb ik mooi gezegd, hè? Ja. <laughs> en heb je, en maak je, maak jij, ben jij iemand die dan plannen maakt voor de lente, en, uh, en of dat je in de winter, als je midden in je depressie zit, uh, dat je zegt, van nou, als het straks de zon weer gaat schijnen, dan ga ik dat en dat doen? Ja, echt, ik heb echt afspraakjes uitgesteld met vrienden, omdat ik gewoon geen zin had om naar buiten te gaan in, een, in, in de winter gewoon. Ja, omdat het gewoon te dus, koud ik, was. Ja, dus ik heb nu echt al iets van vijf afspraken weer gemaakt met vrienden om uh, ja, weer af te spreken en lekker buiten te zijn, want ja, in de winter heb ik daar gewoon geen zin in. Eigenlijk. Nee, ik ook niet hoor. Ik vind echt... Ik ben op een gegeven moment... Ik vind de winter altijd wel leuk. Vooral als het dan in, zo, in, in, in november een beetje begint en zo. En ik vond het ook heel tof dat het zo heel wat sneeuwde. Ik, ik, want ik hoef niet met de auto, dus dan... dan, dan, toen, dan was het eigenlijk een hartstikke een maar... Uh, ja, toen op een gegeven moment dan wordt het zo'n kwakkelwinter, hè. Echt zo'n Nederlandse dagwinter. Ja. En, uh, en daar was ik eigenlijk al klaar mee. Ja, ja twee weken is leuk, en dan, dan mag het inderdaad weer... Uh... Gewoon de zon schijnen, wat ja. mij betreft. Ik heb zelfs al in de tuin... Ik heb dus een tuin. En, uh, nou ja. ja, het is gewoon een plaatsje, met stenen is het. Maar ik heb ja. zelfs al... Uh, uh, heb ik uh, alle oude planten die er nog stonden... Van vorig jaar. Die dus helemaal bruin waren geworden inmiddels. Die heb ik allemaal weggegooid. En ik heb dus alles uh, aangeveegd. Dus dan kwam, dan kwam je allemaal oud vuurwerk tegen en zo. Wat mensen dan in ja. mijn tuin hadden geflikkerd. Dat heb ik allemaal opgeveegd. Dus nu is mijn hele tuin ook weer netjes. Ja. En, uh, en, en, en dat, ma dat maakt het lentegevoel ook nog wel extra groot. Ja, maar ga je dan ook weer planten binnenkort? Ja, maar dat kan nu nog niet, heb ik gehoord. Oh. Want uh, dat moet dan. Uh, tenminste, vorig jaar deden we dat met. Uh, heb ik op mijn Koninginnedag gedaan? Toen uh -huh. ben ik naar het tuincentrum gegaan en dat uh, was heel tof. Okay. <laughs> het was een mooie dag. Cool. <laughs> maar... ja, ik Ik geen klein, helaas. Ik heb een balkon, Maar uh, ik denk dat ik ook weer wat plantjes voor wat vrolijkheid uh, ga kopen. Ja. Ja, ik heb, maar ik heb ook wel nepplantjes gekocht vorig jaar. Nepplantjes? Ja, dan hoef, je niet, dan hoef je geen water in te, in te mikken. En uh, in de zomer echt, ja, je blijft bezig, meid. Echt, je wordt er helemaal gek van. Ja, dat is wel weer zo. Dat ja. is zo. Dat Goed. We beginnen niet aan. Nee, precies. Heel verstandig, heel verstandig. 1121. dat kan iedereen doen. Jij hebt het ook gedaan. Dank voor je verhaal, Angelique. Ja, ja geen dank. Geniet ervan. Als... Ja, geniet van de lente. Doei. Fijne lente, oei! 0801-121 Wat heb jij vandaag gedaan en wat ga je nog doen deze lente? Dus jij bent met de boot gegaan, Lieke? Ja. Mm, met de Fast Ferry Flying. Flying Ferry En die ferry? heet ze omdat hij ook een beetje opstijgt, zo dus wow. hard gaat hij. Maar en je hoeft, dus eigenlijk hoefde jij helemaal niet naar Ermuiden. Nee, nee, nee, nee. <laughs> Want wat moet je dadelijk doen in IJmuiden? Ja, nou je kunt naar IJmuiden aan zee, maar daar ben ik niet eens naartoe gegaan. <lacht> nee. En uh, ik ben IJmuiden een beetje ingelopen en daar had je een parkje, daar een rondje gelopen. Toen weer terug, naar ja. de volgende ferry. Met de Falling ferry. Flying. Ja, maar ik vond vooral de industrie eigenlijk heel gaaf. Huh? Ja, gewoon allemaal langs het uh, kanaal heb je allemaal fabrieken en een hele... Ja, wat kan al van die grote vrachtschepen, dat vond ik gewoon heel indrukwekkend. Huh. Want jij woont echt midden in het centrum van Amsterdam, maar dit had je nog nooit gedaan? Nee. Huh. En was het dan druk? Was, is er dan meer mensen die, die dan ook expres de, de, de, de boot pakken, omdat ze denken van... nou, het is nu lekker weer, ik ga nu met de boot. Nee, want het is een overdekte boot. <lacht> Jezus. Ja, met 65 km per uur kun je toch niet in een open dak gaan zitten? Nee, dat, is waar. dat gaat wel een beetje, hard. Dat is een beetje nee, koud. Ja. Nee, maar uh, het is gewoon uh, sneller dan de trein. Hmm. Leuk, ja, ja een slimme manier. Ja, nou grappig. Leuk, leuk. Dat klinkt wel als een leuke dag. Ja, het was ja. echt heel leuk. Maar ik kan me ook voorstellen dat jij als, als ras Amsterdammer uit Brabant... dan uh, expres op zo'n eerste echte mooie lentedag door het Vondelpark gaat slinteren of zo. Met uh, een beetje pathetisch doen en zo. Zoals jullie Amsterdammers wel eens doen. Ja, maar dat heb ik dus al heel vaak gedaan. Oh, ah, oké, okay, dat deed in de winter. Ik heb dat nog nooit gedaan. Nee, oké, okay, dat, dat is waar. Maak jij ook plannen voor de lente? Nou... Nou, het heeft wel uh, met boten te maken, want ik heb wel me voorgenomen om meer te gaan varen. Oh, je wil een bootje? Ja. Nou, ik wil inderdaad zelf wel graag een bootje, maar ik heb, uh, ken ook iemand die ook een boot heeft, waar ik ook wel mee mag af en ja. toe. En uh, daar heb ik vorig jaar bijna geen gebruik van gemaakt en dat wil ik dit jaar Zo, wel doen. Ja. Ja. ja. ga even naar, uh, naar Luc. Luc, goeiemorgen. Luc? Ja? Hi, goeie naam. Hé. Hey. Hey. Wat, uh, hey wat heb jij gedaan vandaag? Ik ben uh, naar de Eindelijk Music geweest. Oh, wat was daar te doen dan? Dat was uh, Exclusive. Exclusive? Wat is dat? Ja, het is een housefeestje. Oh, dat klinkt leuk. En Dat is zeg maar weer het einde, nu krijg je het zeg maar, weer de buitenfeesten. Ja. Ik was uh, met de vriend van mijn drie mannen. Ja. Dat ook altijd mee. Ja. Maar dit is zeg maar het begin weer naar de zomer. Oh, dus, dus je, jij wist ook toen, je, uh, toen jij die kaarten bestelde van nou, dit, dit wordt een beetje het begin van de lente, het begin van de zomer. Dus laten het in godsnaam lekker weer zijn vandaag. Nee, dat is niet waar. Oh. Ik heb vanavond besloten om te gaan. <laughs> maar maar heb, ja, je dan, heb je dan besloten om te gaan, want je dacht van nou, het is nu toch lekker weer, nu is het wel leuk? Nee, vrienden van mij die werken bij IDP. Ah. Dus uh, het was wel uh, makkelijk om aan te gaan. Ja. Dus uh, nou, ja, ik kom wel met je meepraten, want ik denk ja, dat doe ik niet. <laughs> en, uh, maar, maar, en was het leuk? Was het een leuk feestje? Ja, het was een een gezellig feestje, ja. Helemaal okay. niks aan de zag, geen uh, ruzies. Hm. Dat klinkt wel goed. Ja. Nog speciale mensen, mensen gezien, nog uh, leuke optredens? Ja, Danny de Munk was er ook. Danny de Munk? De Danny de Junk heet hij tegenwoordig. <laughs> <laughs> waarom heet hij Danny de Junk dan? Nou, <laughs> <laughs> Nee, oh. <laughs> nee oh. Oh, wow. ja, hij had gewoon een nice zin. Okay. <laughs> maar trad hij op of was hij daar gewoon omdat hij, uh, dat hij daar kwam op zijn, uh, op zijn feestje? Maar eigenlijk niet zingen, nee, op uh, Exclusive. Nee, dat zou leuk zijn geweest, toch? <laughs> <laughs> dat hij ineens een house beat, uh, doorheen heeft geklikt. Ik wou gewoon Oh, oké. Okay. Nou, grappig zeg. Heb je even een babbeltje met hem gemaakt? Maar hey, zo ben ik ook niet. Doe jij dat dan? Ja! Ik heb in Nederland wel, man. Hoe is het? Nee, ja, nee. dit zou, zo <laughs> zou ik niet zo snel doen, nee. Maar ik kan me wel dat voorstellen dat antwoord. mensen doen dat denk ik wel snel, hoor, bij Danny de Munk. Het lijkt me wel echt zo'n type ja. dat je dan... Hey, Danny, uh, ja, dat je denk dat je hem kent, dat je hem gedacht zegt dan zegt hij nee terug. Ja, ja, precies. Ja nee, ja, nee, dat is ook niks inderdaad. Het lijkt me zo vervelend te hebben kennen Nederlanders, hè? ik ben echt blij dat ik dat niet ben. <lacht> <lacht> Goed, hé, hey, nou, uh, nou dankjewel en, uh, en uh, wat ga je doen deze lente? Heb je plannen gemaakt of, of doe jij altijd dat je de avond ervoor beslist wat je gaat doen? Nee, ik ga altijd met uh, ik ga altijd, uh, alle festivals af sowieso dus. Ja. Hey, yeah. En dat gaat uh, binnenkort beginnen met dezelfde uh, vriend van me, gewoon een vriend met Martijn iemand Riemann dus. Yeah. Maar uh, ja, gaan we met de feestjes vast Dat is een beetje mijn lente. Hmm. En wat is de eerste die op, uh, op de agenda staat? Sorry? Wat is de eerste die op de agenda staat qua... Uh, uh... Uh, welcome to the future. Welcome to the future? Wat is dat dan? Ja, dat, dat, dat, dat probeer ik niet uit te leggen. Oh. Het is een buitenfeestje gewoon. Oh, dat is feestjes dat buitenfeestje? Ja. Ah, oké. Okay. Nu ben, nooit, ben, je, ben jij er nog nooit geweest? Nee man, ik kom nergens. Ik ben dus dat? vrijdag ben ik op, uh, in, in Club 8 geweest in Amsterdam. Ken je dat? Club 8, waar zit dat dan? Het zit, de, waar zit dat, weet jij wel Lieke, Waar zit dat? Ja, dat zit een beetje in West. West, ja. ja. In West, zelfs, hè? Ja, en, en dat, ja, <laughs> <laughs> dat was ook een club en dat was ook, ik kwam er aanlopen lopen en ik, <laughs> het zat naast de Aldi. Ja. Dus ja, dat was echt... Uh, ik vertel zo meteen ja, dat... het hele verhaal, moet je even blijven luisteren. Het was een, een, een leuk verhaal. Maar vind je het erg dat ik haar uh, dat, dat ik niet ken? Nou, moet je... Nee, ja, ik vind het niet echt. Nee, ik was ook voor het eerst hoor. Dus uh, Nee, dat vind ik eigenlijk niet zo gek. Ik ken uh, het ook niet. de oude McCanti? Wat? Is de oude McCanti? <laughs> dat weet ik niet hoor. Dat weet ik ja. niet. Ja, is de oude, hoor ik op de achtergrond. Ja? <laughs> ja. ja, dat is echt die vriend van jou. <laughs> ja. Hey je dankjewel hè. Is goed man. Tot later. Slaap lekker okay. meteen. hoi. hoi, hoi. Nou, even wat heel anders. Annelies, goedemorgen. Goedemorgen. Ik, uh, ik moet je feliciteren. Ja. Vandaag, vandaag jarig. Ik ben 65 hoor. Is dat feestelijk van, hè? Van... aan de ene kant. Nou, nou andere, helemaal dan niet. Ik niks van. Ja, is het vandaag jarig, 13 maart of 12 ja, maart? Ja, vandaag jarig. Nou, gefeliciteerd. Ja, je bent de eerste die ja, feest is. Ja, dat is goed om... Dat, dat is, dat ik ben, de, ben net wakker. Ja, vind ik leuk om te horen dat ik de eerste ben. En, <laughs> en, en, en 65 Hoor, dat is een leeftijd ja, en Ja, ja, dat is heel grappig. Ik heb... Uh, mijn halve leven heb ik WAO gehad en nu heb ik AOW, dus ik draai ja. even de letters om. Ja, maar verder verandert er niet zoveel natuurlijk. <laughs> Feitelijk. Nou, maar je nee. voelt er verder niks van. Nee, maar is het, vind je dat niet, vind je het niet een gek, uh, gek gevoel, 65 worden? Mm, nou, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant... Uh, ik zit dus uh, hier in een, in een aanleunwoning, Ja. en ik heb... Uh, daar hebben ze een restaurant ook in, bij dat zorgcentrum waar ik woon. Mm -hmm. En uh, ik heb alles uitbesteed. De, de keuken die gaat, alles regelen, maakt een buffet en zo. Okay. En ik hoef alleen maar uh, naar mijn feestje zelf te gaan. En je hoeft alleen maar aan te schuiven? Hoeft alleen maar aan te schuiven, ja. <laughs> nou, dat klinkt wel gezellig. En al mijn vrienden en kennissen komen ook. Ja. En mijn familie natuurlijk. Nou, het is nog wel wat, vind ik hoor, 65 worden. Wel een mooie leeftijd. Ja. Ja. Nou, en wat, wat heb je gedaan dan gisteren op die eerste mooie lentedag? Ook lekker buiten gezeten. Ja, op, op, en in... nog uh, een paar, paar boodschapjes. Ja. Die ik toch nodig had. Ja, maar dan wel maar, lenteboodschap. Onder andere een, een aankleedkussen. Want mijn uh, klein dochtertje van een half jaar komt en uh, denkt: nou, weet ik. Dan, uh, die moet dan uh, natuurlijk toch in die flat nog even zijn. Want die moet slapen mm -hmm. en weet ik het. Ik uh, uh, denk dat je wat, ik koop een leuk aankleedkussen en dan uh, is het makkelijk voor mijn schoondochter. Met, dan doe ik alle spulletjes en een paar knuffelbeertjes zetten klaar en zo. Ja, dus echt plannen gemaakt voor vandaag? Ik heb wel, ja, ja, ik ben er wel heel druk mee bezig geweest. Ja, nou, dat snap ik wel. Ik al. moest al. natuurlijk al alles eerst afspreken en regelen. Het, en hebt... ik mag ook betalen. Ja, ja. dat ook natuurlijk. Ja, ja Dat, dat, dat verandert niet na 65 jaar natuurlijk. Hè, dat, nee, dat de... verandert niet. Nee, nee. Maar, ik, maar ik... het is wel hartstikke leuk. Ja, en het is ook nog leuk. Dat er, het is een he alles heeft een muzikaal tintje. Mm -hmm. Want uh, nou, er, er, wordt, uh, ja, er wordt muziek ook gemaakt. Dus, dus en wat voor muziek al... wordt er gemaakt dan? Uh, piano spelen. en. Uh, nou, ik heb nog een paar plannetjes dat uh, met instrumenten. Uh, ja. Speel je zelf? Ik uh, speel zelfs slachtwerk. Ah, oké. Okay. Dus, uh, dus uh, drummen, drummend erbij achter. Nou, nee. Niet zo groot. hoor. <laughs> Je hebt niet een drumstel in, in de hoek staan van de kamer? Nou, en ik zing. Ah, ja. Oh. Nou, leuk klinkt als een, als een gezellige vaartverjaardag. Ja, het is wel gezellig. Ja, ik zou wel, wel langs willen komen, maar ja, dat moet we maar niet doen. Hè. Dat nee, dat beetje, kan ook niet. Dat is een ja, beetje gek. Het is afgesproken hoeveel <laughs> ik. Precies. Ik zeg lekker niet waar ik vond. Nee, heel verstandig. <laughs> <laughs> Annelies, uh, ik wens je een hele fijne dag vandaag. Ja, Volgens fijn, mij moet bedankt. het wel leuk worden. Ja, dat wordt het dus wel. Dat denk ik ook. Nou, goed aan iedereen. Ja, bedankt. Dag. Dag, dag. Even kijken hoor. Art. Art. Ja, hallo. Hallo, ik kom zo bij hoor, Eén momentje. Oké. Okay. Oké, okay, hoi. Ik was dus op dat feest, Lieke. Ja. In Club 8 was ik nog nooit geweest. En, uh, uh, en ik was bij Frank, hè, de regisseur van dit van, programma, van, van Lust. Die, die gaf daar een feestje. Uh, Twist and Shout heette dat. Mm -hmm. en, uh, en die had gevraagd of ik er langs wilde komen. En, uh, uh, uh, en, en, en we kwamen daar aan, mijn vriendin en ik. En uh, het was dus naast de Aldi een enorm gebouw. Club 8 was ik nog nooit geweest. En uh, de, dan loop je dan naar boven. Je moet helemaal naar boven lopen. Is ook geen lift. Wordt geen, geen rekening gehouden met mijn uh, slechte knieën. <laughs> maar, uh, uh, en, en dan is dan... De eerste verdieping is dan een poolhal. En dan de tweede verdieping is dan... Nou, daar ruikt het heel erg naar wiet. En de derde verdieping daar is dan... Uh, het feest, maar wel echt vet. Hè? Heel koele ruimte en zo, heel gaaf. M mooi uitzicht ook. Ja, nee, want er waren geen ramen. Dat, nee, ah. ik heb niet echt ramen gezien. Oh. <laughs> nee. maar, uh, en ik had me aange aangemeld op, op Facebook. En uh, daar hadden veel meer mensen gedaan. Dus ik denk dat een mannetje of uh, nou, 250 waren ongeveer. Was mm -hmm. ik gezellig. Maar allemaal hippe mensen. Alleen maar hippe mensen. Net zo hip als jij. Nou, ja, ik voelde me wel een beetje misplaatst, eerlijk <laughs> gezegd. Vond het wel heel leuk, heel gezellig. Maar echt, het was echt surrounded by hipsters. Hè? Dat is dan die nieuwe, dat ja, is de ja. nieuwe ding hè. Hipsters, als je hip bent, dan Cultural ben je... Creators, <laughs> Cultural creator. Precies. <laughs> Cultural creator. Ja, echt. Serieus. Ja, dat zijn allemaal bloggers en fotografen. Ja, en, ja. Nou, die... die waren daar dus allemaal. Ja. Echt allemaal van die hipsters. Goed. Vond het een leuk feestje, was heel gezellig. Een ja. uh, uurtje of drie weer naar huis toe gegaan. Was heel leuk. Met je gekke plek naast Alvi. Niet echt, je krijgt niet echt een feestgevoel als je dat bent. Art? Ja? Ben jij een beetje een hipster? Pardon? Ben jij een hipster? Hipster? Hipster, ja. Nee, ik denk het niet, hè. Ben jij je, je een, een, een cultural creative? Ben jij een cultural creative? Nou, euh, ik weet niet <laughs> hoe dat, wat ik dat was Stel dat is een simpele vraag ik. Nou, Nou, hey, Art, ik zeg je het, Art, maar jij bent natuurlijk gewoon Art. Toch? <laughs> ja, ik hoor het nu ineens. Ik, ik weet het niet, maar. Ja, dat nou, staat een beetje gek op. Wat <laughs> zijn mijn vraag eigenlijk? Ja, ja, wat is mijn vraag ook weer? Uh, even kijken hoor, wat had ik, ik had het hier opgeschreven. Uh, oh ja, wat heb je gedaan vandaag? <lacht> Hallo? <hulling> Jezus! Hallo? Ja, ik ben nog. Ah ja, sorry, ben ik? Dat is mijn telefoon. Ja, wat, ja ik ben nog. Het is lente, wat heb je gedaan uh, vandaag op die eerste lentedag? Nou, wat mijn inbreng in de discussie is, ja. dat ik me verheug op de, het komende seizoen met baseball en honkbal. Ja. Oh, hoezo dat? Wat een rare... Waarom niet gewoon voetbal? Nou, omdat het dadelijk de voetbal afgelopen is. Ja, oh, ja. <lacht> dat is waar. En de begint en ik heb... Nou, ik heb jaren gefloten in, in de voetbal. Ja. Maar ik heb uh, zeker 25 jaar in, in handbal uh, gevergeerd, landelijk. Oh, dus je bent landelijk, uh, landelijk scheidsrechter geweest? Een heet dat, hè? Wauw, een paaier. Een Maar dan ben jij dus de persoon die aangeeft dat iemand wijd, of uit of in is? Just. Yes. Ah. Uh, en is en nee. Ja. Hm, dat klinkt wel als een leuke. Uh, was dat hobby of was dat echt gewoon professioneel? Nou, het is een hele mooie sport meneer, ik, ik zweer het je. Ja. En er zijn veel minder ASO's dan in de voetbalwereld. Ja, en ja, het is uh, een hele mooie sport. Hm. En ik heuf me erop. Ja, want en ga je dat nu ook weer uh, fluiten of ga je nu alleen blijft bij kijken? Nee, fluit Dat heet koll. Kollen. Ja, kollen. Hmm. Dat ja. brengen ze roepen. Ja, ik ben zo kollen. Ja. Ik snap ja, dat me. mag niet uit. Nee, ja, ik ben echt een enorme leek in dat... Uh... Wat is nou echt het allermooiste van honkbal? Echt het, het, mooiste, het mooiste aspect van, een, van de sport? Dat zijn de, de, de combinaties. Dat is, uh... Ja, eh, combinaties ge, eh, gespeeld worden. om mensen uit te maken of eh, te kunnen scoren. Hmm. Dus jij verheugt je gewoon heel erg om op die, weer op die tribune te gaan zitten. Dat het dan lekker weer is en dat je gewoon ja, lekker naar de, de sport kan kijken. Eh, ik ben geïnteresseerd en ik word nog steeds eh, ontzettend. Eh, eh, ja, moet ik zeggen. Eh, geadoreerd door eh, coaches en spelers. En publiek, ja? en dat doen we ontzettend veel plezier. Maar ik wil nog ik, ik wil even iets aan toevoegen: ja. dat, dat spelen ontzettend veel eh, Antoniani, en ik heb een prachtig mooie muziekje. Mag ik dat eventjes in de uitzending? Nou, uh, graag. Oké, okay. dat zou ik eh, doen. Ja, ik hoor het heel goed. Sssst! Ja, ik, ik, ik heb een spaarse verdiend, dus ja. ik, ik bestaat die tekst. Ja, het gaat over de zon, ja. Prachtig hoor. Het is een ontzettend mooie tekst. En... <laughs> Ik hou van me Ja. en de Spaanse tekst is altijd mooi. Ik vind het een mooie, ik vind een mooie lente, lente liedje, vind ik het. Kun je het de niet. Zeker, dankjewel hoor, Ant. Ik wil zeggen dat die Lolleali helemaal uit het dak gaan met de duma. <laughs> nou, dan gaan wij ook even uit het dak. Dankjewel, Ant. Tot later, goede lente. in Lente is. Micorazon van Manuel Mirabal. 0801121. Als jij uh, graag wilt vertellen wat je gedaan hebt deze eerste lentedag. Als je belt dan krijg je nog even geen link aan de lijn. Die zit hier bij mij in de studio. Wel uh, Vera. is wel grappig. Vera uh, Die heeft dus een hele week lang geleefd zonder internet. <laughs> Zometeen in het laatste uur van dit programma gaan we het daarover hebben hoe ze dat heeft ervaren. Want dan denk je misschien, ja, hallo, ik leef wel vaker een week lang zonder internet. Nou, Vera niet hoor. Die is 17 en die is echt gewoon... Die heeft nog nooit een dag zonder internet geleefd. Behalve dus afgelopen week. Maar dat allemaal na zessen. Um, uh, ondertussen was ik dus op dat feestje. En um, uh, in, in, in Club 8. Ik zet even, even een belletje vast. Hallo, met wie? Ja, ik spreek met Martijn Drieman. Hé hey Martijn, blijf je even hangen? Ja hoor. Oké, okay, top. Martijn, Martijn, even onthouden hè, Lieke. Martijn. Ja, dat is de vriend van Luc. Oh, oh, ja, echt waar? Ja. Oh, dat is grappig. Nou goed, jij weet het allemaal. Ja, ja ik heb het goed opgeleid. <laughs> ja, heel goed. Uh, maar ik was dus op een feestje en er is dus alleen maar, hi maar hipsters om mij heen. Ja. En dan voelde ik, ik voelde me wel een beetje, ik had me wel, ik had me wel een beetje kek aangekleed, vond ik zelf. een ja. t-shirtje, broekje. Maar uh, toch uh, voel je je dan een beetje misplaatst. Maar uh, ken jij, jij veel hipsters in jouw omgeving? Uh, nou, ik zit op een modeopleiding. Ah. Dus daar heb, je er, nogal ah, heb je er nogal wat En wat is nou echt de typische hipster? Wanneer ben je dan een hipster? Um, ja, het is als je iets creatiefs doet. Ja. En uh, als je. Ja, even denken. Wanneer ben je een hipster? Ja. Want ik zat dus op de bank vorige week. En uh, <laughs> toen zat ik dus. Uh, stel even voor hè. Een huis. Een tv. Met op TTV de, de DVD van Goeise Vrouw. Hebben we het al een keer over gehad. Gaan we het niet nog een keer over. <laughs> en, uh, uh, en op mijn schoot dus een laptop. Naast mij een kat. En daarnaast uh, Simone, mijn vriendin. En uh, toen zat ik zo een beetje te googlen. En toen kwam ik dus op een website over hipsters. En toen uh, uh, zei ik dus tegen mijn vriendin. Hé, hey, we zijn dus hipsters. Want toen dacht ik dus dat wij ook hipsters waren. Mijn vriendin en ik, Omdat wij uh, ook uh, ongeveer in die uh, uh, leeftijdscategorie zaten. Mm -hmm. Nog geen dertig, maar wel bijna dertig en uh, dat, je een beetje, dat je in ieder geval niet meer student bent. Want je ja. mag geen student meer zijn, geloof ik, hè? Mm, jawel. Oké. Okay. Jawel, want je hebt heel veel studenten die al dan hun eigen website of hun eigen webblog of uh, fotoblog of zoiets bijhouden. Oh, ja. En dan ben je wel echt een uh, behoorlijke hipster. Oké. Okay. Ben jij een hipster? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Uh, omdat ik uh, te nuchter ben, Oké. Okay. Je moet een beetje zweverig zijn. Ja, en zo. een beetje, uh, ja. Oké, okay. weet je. Ja, ja. Cre ja, creatief, maar dat had ik al gezegd. Ik ben best creatief, toch? Ja, maar het is meer misschien. Ik ga er nog even over nadenken. Ja, gaan we Mag zo we meteen dus over verder praten? Ja. Zeker, zeker. Martijn? Ja. Hoe is het met Luc? Ja, gaat goed met hem. Ah, gelukkig. <laughs> ik wil hem even de groeten doen. Ja. Ik hoorde mijn naam op de radio. <laughs> <laughs> maar even kijken, wat ben jij dan ook weer van Luc? Uh, gewoon. Ah, gewoon. hoor. Ah, oké. En jij, collega. jij bent dan degene die werkt bij IDT? Uh, nee, dat is een andere Martijn, maar, uh, ja, nee, uh, maar ik ga ook wel eens mee met die veven. Ah, oké. Okay. Ja. Wat, wat, wat ja. heb je gedaan vandaag uh, met, je, met je lente? Ik heb Vandaag zelf heb ik uh, een dagje uh, in Rotterdam gehad. Oh. Nou, ja. het is misschien heel raar, maar het is toch zo. Nou ja, dat kan ja. ook best natuurlijk, ja. hè. Dan er oh, een ja. ja. ja. Rotterdam op ja. ah, de achtergrond. <laughs> en wat heb je daar gedaan dan in Rotterdam? Ja, rustig dag hier. Gewoon een beetje karten, een beetje Japanse eten. Een beetje, beetje, Japans. beetje karten? Oh, wacht even, hoor, ik word je wel echt gedrukt. Een beetje karten? Met andere vrienden van me. Ja, karten. Oh, ja? Dat ken je toch wel? Ja, ja, maar waarom heb je dat dan gedaan? Dan ga je dan naar Rotterdam om te karten? Nou ja, in Rotterdam zit wel een leuke baan. Ik doe het nooit, maar eens vind de zoveel tijd. Dat is wel leuk natuurlijk. Ah, had je een snelle tijd? Eh? Had je een snelle tijd? Ja, jongen, ik heb gewonnen. Oh, heel goed. Van, van hoeveel ja, mensen? Jongen. Uh, Luc. een maandje of tien of zo. Ah, oké. Okay. Nou, dat is wel oké, okay, ja, zeg. Ik, ik, was, ik, was, ik was echt goed. Ik was en, echt maar goed ik van. kan me voorstellen, ik heb dus nog nooit gekart, maar het lijkt me echt te gek hoor. Maar ik kan me ja, ook voor, Ja, ik kan me voorstellen, als je dan op die baan bent, nou, dan moet je winnen ook. Dan ik ga ga je hebt nog nooit gekart, je gaat niet uit. Ja, ja, nou, nee, ik was dus op... was ik, oh, oh, ik kom net uit Club 8 vandaan. Ik kwam... Uh, ja, ja, maar, uh, zo, maar dan kwam je niet binnen, hè? <laughs> nee, ik, nee, ik was wel binnen, maar ik, ik, ik voel me gewoon een beetje misplaatst daar. Maar uh, nee, ik was wel binnen. Ja, okay. Nee, ja, ik okay. ben echt uh, vet rockerol, hoor. Echt... Uh... <laughs> zo. Ja, dat geloof, ik wel. dat geloof ik wel. Dat geloof ik wel. <laughs> nee, dat is niet zo. Dus, maar uh, ik... maar uh, karten zou ik je wel aanraden. Oh, ja. Het is echt, echt leuk om te doen. Is echt ja. kick. Nou, dat zeg ik ik. Nou, ga ik dat doen met mijn lente ook sowieso. Karten. Ja, helemaal goed. Schrijf hem op, zou ik zeggen. Wat is gewoon ja. dankjewel, Martijn. Ja, natuurlijk wel. Fijne avond, joh. Wat is het ochtend? Ja, ochtendavond, whatever. Welke, welke, ja, ja, welke toch, vibe je hebt, man. Ja, vanzelf ja, doei. Hey, doei. doei, doei. Chris. Chris? Nee, Kees, niet Chris. Ah, Kees. Goedemorgen, Kees. Ja, goedemorgen. Hoe is het? Hoe heet jij? Luc. Luc? Ja. Heb ik je al eerder gesproken? Ja, nou, dat weet ik niet. Je, je stem komt me bekend voor. Ja, nou, ik bel wel eens vaker maar. Ah, oké. Okay. Heb, nou, ja, heb, um... je, heb je een mooie lenteweek voor de boeg? Ja, zeker. Nou, spannend. Ja. Het is nu zondagochtend. Ja. En dinsdag, ik weet niet precies hoe laat, moet ik nog even informeren. Ja. Maar, komt hier om de officiële opening te verrichten van de lunetten, heet het? Ja. Of de koelhornsingel. In Zutphen ja. is nieuwbouw voor bejaardenshoor. En er zitten ook allemaal artsen en zo, weet ik wat. Mm -hmm. En die, dan komt hier voor de officiële opening Maxima. Nee, de prinses. Ja, nee, niks. nu, nu nog prinses, maar... Nou, straks koningin. Ik wil graag dat ze koningin wordt. Geen vrouwenkul met prinses en weet ik veel, met die bernard en zo. Ja. Met prins Klaus. Nee, ze moet koningin heten. Koningin Maxima. De vrouw van koning Willem IV, Willem-Alexander, ja. wel bekend. Ja, ja, ik ken hem. De eerste Willem van Oranje, sinds Willem van Oranje. <laughs> uh, ja, nee, dat klopt. <laughs> hey, maar, maar Kees, maar, en, en, maar waarom verheug jij je daar zo? Ben je echt een, een, een liefhebber van het Koninklijk Huis? Nou, om uh, eerlijk de waarheid te spreken. Mm -hmm. Ik ben geheim agent. Ah, kijk. Van, Oeh. hallo? Dat had hij waarschijnlijk niet mogen zeggen. Nee, inderdaad, hallo? Kees? Dat is spooky. Ja. Wacht even, even kijken misschien. Nee. Ik heb hem niet weggedrukt. Kees! Kees, je geheime zendetje is uitgevallen. Nou, wat jammer zeg. Eens even kijken, misschien dat Vera hem nog even terug kan pakken. Kijken of hij uh, of of nog te bereiken is. Dat is jammer zeg. Ik was net zo benieuwd naar zijn hele verhaal uh, over het geheim als grenschap. Goed! Als je mee wilt praten over de lente en over andere dingen. 0801121. 0801121. Dit is een mooi zeg Ik draai alleen maar vrolijk muziek. Noah and the Will. <middels>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 In the light But last night on I pay a high Noah and the Wheel and life goes on. Dus Maxima komt dinsdag naar Sutfen En Kees is geheim agent. Dat klopt hè, Kees. Ja, ik ben dat al 24 jaar. Joh, maar, maar hoe, uh, hoe ben je dat zo geworden dan? Nou ja, ik heb in Amsterdam gewoond. Mm -hmm. En gestudeerd. En daarna ben ik naar verhuisd om... Uh, studeren ook weer aan de Universiteit van Leiden. Mm -hmm. Informatica. Ja. Maar ik heb geen computer aangeraakt. <laughs> en uh, ik was daar voor Willem Aishander. Ah. Die daar ging studeren. In 19... Uh, even kijken. Uh, ja. Ergens in de jaren tachtig, toch? Ja, ik denk even... Uh, Mm, ik denk wat je mee, hoor. 86 of 87. Ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, ik was drie jaar van tevoren daar. Ja. Yeah. En ik ben op de dag voordat hij daar kwam, weggegaan. Omdat je daar de boel gecheckt hebt of zo? Nou ja, dat heb ik inderdaad gedaan. Ja. Hé, hey maar Kees, mag je dit allemaal wel vertellen dan als jij gehaald bent? Ja, nou, bent? ik vertel het al 24 jaar aan iedereen. Ja, maar niemand gelooft het. En niemand gelooft het. <laughs> dat is ook, ik geloof je wel, hoor. Ja, jij ja, gelooft. Gelukkig geloof ja, maar. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, waarom zou je daarover liegen? Nou, ik lieg nooit. Nee, precies. En wat ga je dan, uh, wat ga je dan dinsdag doen? Is dan, uh, heb, je, heb je dan ook een beetje de boel uh, uh, bekeken en nee, zo Of nee, alles goed nee, is? Nee, dat laat ik over aan... Uh, ik woon hier al 15 jaar, nou, dus... Ik weet wel dus wat er allemaal uh, gebeurt hier. Mm -hmm. En ik geloof niet dat iemand... Uh, ...maxima kwaad te doen. Nee, ben je gek. En bij... uh, ze ja. hebben nog wel een paar bodyguards bij zich... ...dus uh, ik hoef me geen zorgen te maken. Nou, gelukkig. Voor oh, Maxima. Ik wens je veel plezier uh, bij, uh, bij de Lunette in Zutphen... ...de nieuwbouw ja. die ze gaat openen dinsdag. Er is hier één jongen die mij gelooft. In heel Zutphen, ja? één jongen. Hoe heet hij? Hij heet Jeroen. Jeroen, ja. Hij werkt als opticien bij de Pearl en de Burgers. Kijk, en die, gel die gelooft je? Ja, en nou. hij heeft laatst mijn... Uh, ...ik heb een nieuwe bril aangeschaft bij de Pearl. En hij heeft hij een cameraatje in laten bouwen. Nee, helemaal oh, niet. Dat niet. Ik doe helemaal niet aan uh, enge dingen. Ik praat gewoon met iedereen. Ja, en, en, en dat is dan je werk, zeg maar. Dat je, dat je praat en je, en je observeert en je kijkt, en dan, uh, en dan uh, en oh, nee. ben je in Nee, mijn slag werk uit. is: ik heb een eigen bedrijf. Ik ben zelfstandig ondernemer, eigen baas, en ik maak schoon. Hm. En ik ben fietsmaker, plus leraar, schoonmaker. En ik handel in alles behalve mensen. Wapens en drugs. Nou, dat, dat, dus dat laatste mensen, lijkt me wel verstandig. Niet met wapens en niet drugs, Nee. maar ik rook al wel, 34 jaar, sinds mijn 21ste, ben ik op 55, uh, harsjes en marihuana. Kijk. jointjes. Dan... Dat mag in Nederland bloemen. Ja, zeker. Ik heb nooit enige harddrugs aangeraakt. Nee, maar dat verklaart ik een boel. Ik doe dat ook niet ik vind het allemaal onzin ja. van de, als je hars en marihuana rookt. Ga je automatisch aan de in de in dus... Vind ik ook, wel? Ik vind harddrugs, vind ik echt... Ik vind helemaal niks. Nee, precies. Dat vind ik ook niks. Afblijven. Afblijven. Niet doen. Jointjes roken. Prachtig. Kun je heel oud mee worden. Ja. Simon Vinkeroog heeft zijn leven lang gebloot. Ja. Die heb ik ook wel eens ontmoet in Amsterdam. Simon Vinkeroog. Die was uh, bevriend met mijn tweede moeder, noem ik haar. Mhm. Mm want, want ik had niet zo'n goede verhouding met mijn ouders in die tijd. Mhm. En toen heb ik toch... Uh, Zeg maar een moeder aangeschaft, of zij mij, bij elkaar. Ja, je, hoe, hoe gaat dat hè? Je, je, Ja, Je komt elkaar tegen. Want zij is maar altijd trouw geweest. Ik eh, vond het leuk je te spreken, Kees. Oké, okay, hartstikke bedankt. Doeg. Yo, tot later. Ja, doei. volgende keer. Doei. Lieke, ben jij er al uit uh, wat, een, uh, wat een hipster is? Ja, want uh, een hipster is ook iemand die zorg, zich zorgen maakt om de planeet. Aha! Dat is heel erg... Uh, ja, <laughs> dat is echt zo. Dat hoort er echt bij. Ja, dat hoort er echt bij. Anders ben je geen hipster. Oké. Okay. En uh, dus heel veel duurzame producten. Nou, dat herken je wel aan Frank waarschijnlijk. Ja, ja want Frank, inderdaad, zo, zo kwamen we erop. Die is echt wel een beetje een hipster, hè? Die loopt al jaren met hetzelfde stoffe ja, rond. Ja, precies, ja. ja. En, uh, lang... en ze houden niet van massaproductie. Oh. <laughs> <laughs> dat vind ik ook zo iets graag. Ja. Ja. Ik hou niet van massaproductie. Hey, oké, okay, prima. Even kijken. wie is Lijn 3, hallo. Goeiedag. Goeiedag. Ik spreek nog Maals, met Lucas. hey Lucas. Hey, ik vraag me af hoe, hoe zuur je kan zijn als de lente begint. Ja. En dan die geheime agent van het. <laughs> nou ja, kijk. Uh, het behoeft uh, heel weinig dan. Zin, zin, is een, zin, is een, zin is een beroep. Ja, dat die geheim was. Ja. Hé, <laughs> hey, dankjewel. Tot later weer, hè. Oké. Okay, Doei. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Even kijken, hoor. Nee, en lijntjes zijn weg. 0801-121, als je mee wil praten. Onder andere dus ook over hipsters en zo. Ik uh, was, uh, was trouwens ook bij, uh, bij de tandarts afgelopen week. En, uh, en maar ik denk dat mijn mondhygiëniste uh, ook wel een beetje een hipster is. Hoe kan je dat nou zien? Nou ja, omdat die dus, die had dus, uh, uh, die had dus wel zo'n witte jas aan. Maar onder haar witte jas had ze dus hele hippe kleren aan. En ze had ook een beetje uh, van die hele hippe, hippe schoenen. Van die, uh, uh, hoe heet dat? Uh, box schoenen en zo. Mm -hmm. uh, tenminste, dat is nu hip. Ja. Toch? Ja, ja. ja. Met felle kleuren. Ja, met felle, ja, precies. Ja. En dat had ze. En, en, dus ik denk dat zij ook al. Maar, maar ze heeft dan geen uh, creatief beroep, natuurlijk. Tenminste, dan dat. Maar misschien doet ze er dan iets naast, hè? Dat kan ook. Ja. Dat ze vies organiseren. Ja, precies. Ja. Maar hipsters willen ook nooit hipster genoemd worden. Dat nee? is trouwens ook wel grappig. Oké, okay, dus je ja. bent wel hipster, maar wel iemand anders noem je dan een hipster. Ja. En ben jij een. een Val jij onder een onder, onder een. in een hokje? <laughs> Nou, mag ik daar nog even over nadenken? Ja, ga daar ook over niet. nadenken. Nee, maar iedereen past in een hokje, hè. Zo gaat ja, ja. dat, ja. Ik pas ook in een hokje, hoor. Een heel klein hokje. Een hokje, zo'n Luc-hokje zo heb ik. Uh, Anouk, dit is de nieuwe zengel van haar fantastische plaat, Killer B. I don't want no trouble, baby. I just wanted you to see. That I can get you much better love. I'll be that bitch you'll never be. Would you deserve that killer bee, honey? And if you're up for anything but easy, let me reply. It's gotta be me. You can't imagine what I'm going through. And all those ladies stop and stare at you. Now come on and get it. Now let's get high. Anouk en Killer B, zo heet de nieuwe single. En ze had een foto geplaatst op haar Twitter... waarin ze naakt voor een spiegel staat. Heb je die gezien? Nee. Nee. <laughs> nou, dat was, dat was, ik, ik snap dat nooit zo goed, waarom mensen dat doen. Uh, wat ze dus heeft gedaan, is dus uh, haar telefoon gepakt. En dan had ze een spiegel. Ik doe het even voor. Hoor. Dit, ja. wordt, dit wordt heel raar. Dan had ze een spiegel en dan ging ze dus... In haar lingerie ging ze zo voor, zo voor de spiegel staan met haar billen naar de spiegel gedraaid. En dan ging ze dan zo op de kop. Ging ze de foto, Van de billen en foto's. Maar van de, in de weerspiegeling van de spiegel. En toen dacht. Ik bedoel, nou, dat, dat is Anouk, dus iedereen valt daar dan over. Maar ik dacht ondertussen, waarom doe je dat in godsnaam? Je ben... kan het voor jezelf doen, om even te kijken hoe het eruit ziet. Ja, of maar... je, of je, en of je misschien een lipje van, uh, van het er erbovenuit komt ja, misschien. Maar, je niet op ja, Twitter maar dat plaatst. is toch raar. Dat vind, ja, ik vind het heel raar. Maar goed, de mensen werden helemaal wild van, uh, van Anouk's uh, billen. Wat was de titel van de foto dan? Ik hey, niet. Anouks billen? Nee, ik weet het niet. En daarnaast vraag ik me ook af of het echt Anouks billen waren. Want het kan natuurlijk ook zijn dat ze een uh, stand-in billen heeft gebruikt. Ja, of gewoon een foto van internet heeft geplikt. Precies. Gelukt. Ik bedoel, uh, zoek op billen en uh, je vindt een heleboel billen. <laughs> in Google Images. Zometeen in de tweede uur van dit programma Nerd Talk. Aflevering 4 alweer met uh, Domien en Danny Mekertje. We gaan het hebben over het internet. Ferdinand is er ook. We nemen even de voetbalweek met hem door... En verder ook heel veel goede muziek als je nog een plaatje wil aanvragen. Doe dat maar via de mail 47 bnn.nl.